Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalsupporters gebruiken steeds meer geweld bij wedstrijden. Bij het OM zijn er in het afgelopen half jaar al meer zaken binnengekomen dan in heel 2019. Dat was het laatste jaar voor de coronacrisis. Daarna gingen stadions op slot. En dat speelt een grote rol in dat geweld nu, volgens deze hoogleraar. Een van de verklaringen is dat na het stilleggen van de toegang van supporters tot de voetbalstadions... de supporters een beetje uitgehongerd waren en toch ook wel uit waren op een verzetje. De minister van Veiligheid schreef een brief aan de Kamer waarin ze vraagt om strengere regels om zo het geweld tegen te gaan. Een man van 29 uit Zwolle is opgepakt voor een boerenactie op de snelweg. Hij zou afgelopen woensdag bij het protest op de A28 hooibalen in de fik hebben gestoken. Het rechergeteam sluit niet uit dat er meer mensen worden opgepakt. De politie gebruikt nu ook de camera's op de weg om uit te zoeken wie strafbare dingen hebben gedaan. In Zuid-Afrika zijn acht vrouwen verkracht door een groep gewapende mannen op een filmset. Correspondent Ellis van Gelder. Ze zouden daar zijn geweest om een muziekvideo op te nemen. Dit gebeurde zo'n half uurtje buiten Johannesburg. Uh, en ze zijn dus inderdaad overvallen. En daarna zouden de vrouwen de borstjes mee in zijn genomen. De daders zijn waarschijnlijk illegale migranten die in verlaten mijnen op zoek waren naar goud. Een grote politieactie zijn 67 mensen opgepakt. Een aantal wordt verdacht van verkrachting. En Australië gaat een referendum houden of de oorspronkelijke bewoners van het land, de Aboriginals, ook een stem moeten krijgen in de politiek, vertelt de minister die erover gaat. I believe there is room in Australian hearts for the statement from the heart. De aboriginal bevolking is flink achtergesteld sinds Australië een kolonie werd van Groot-Brittannië. Het land probeert die pijnlijke en bloedige geschiedenis al langer om te buigen. Door nu te kijken of ze in een commissie advies kunnen geven aan de regering, zegt correspondent Meike Weijers. Het idee is dat uh, dit nodig is om echt beleid te maken waar de aboriginal gemeenschap zeggenschap over heeft, invloed op kan uitoefenen, zodat die sociale ongelijkheid kleiner wordt. Het weer nog. Het is lekker zonnig op de meeste plekken vanmiddag in het westen, wat regen. Het is 22 tot 27 graden. Morgen bewolkt, regenachtig en een graad of 21. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Dorp en Amstelveen stadscentrum. Is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Um, ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Okay. Ken je onze autoverkoopservice al? Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Vul het online formulier in, krijg een gegarandeerde prijs en je auto is zo verkocht. Allemaal geheel vrijblijvend. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?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 They're on the hot sand And in the bungalow our monkeys play above us uh, We make love uh. Now I'm not the type To let vibrations Take my imagination easily You know that's just me Ja, zonnige klok aan het uh, begin van de tweede uur. Zandvoort op zaterdag. Met uh, Pieter Allen en Ico. To Rio. Nou, wij blijven gewoon lekker uh, in Zandvoort. Uh, Albert-Jan, of was jij andere uh, dingen van plan? Uh, nee, ik blijf ik gewoon in antwoorden. Ja, toch ja. Nog wel? Ja, maar... Nog geen verhuiswagen ergens uh, op Nee, te focussen, maar wel uh, voorzichtig wat verhuisplannen. Kijk, kijk, kijk. Maar ja, doet. dan moet je natuurlijk eerst. Je, je, je, je, kent, dat, je kent dat spreekwoord wel van je oude, uh, niet je oude schoenen weggooien voordat je een nieuwe hebt. Ja, ja, ja. Dus, uh, en we hebben nog wat specifieke, specifieke vragen en, uh, en, en uh, ja, wensen ten aanzien van een nieuw huis. Maar ja, voordat je dat gevonden hebt, uh, hè, moet je nog even, even, even, even goed zoeken. Nee, de oude stoppers gewoon nog even aanhouden, uh, yes, albert Ja hoor. Heel goed. Het tweede uur, wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, ja, oh, uh, natuurlijk uh, uh, uitgebreid aandacht uh, voor uh, Pride at the Beach. Wat uh, morgen gaat beginnen. Een overvol programma met voor ieder wat wils. Daar staan we tijdens de evenementenagenda natuurlijk uitvoerig bij stil. Rond de klok van half vier. We, komen er, we, we komen er, ontkomen er helaas niet aan om ook nog even weer stil te staan. Uh, het zal een vervolgserie worden uh, over het uh, online uh, parkeervergunningssysteem uh, van het park Start. Want dat werkt niet voor iedereen. Ik kan je zelfs afvragen of de gemeente uh, uh, digitaal al voorbereid is op uh, deze periode. Maar je kan uh, je klachten en uh, ideeën en dergelijke uh, kenbaar de, maken. Heb, je, heb, jij, heb jij de redactie gedaan of heb ik het gedaan? Nee, je knop. gaat toch wel wat van, uh, ja, van uh, nee. CFM uh, doen? Of uh, ja, ja, heb, e jij, heb je weer... Uh... Nee, eerst eerst <laughs> nog even uh, wat, wat praktijkgevallen. En dan, uh, dan uh, hebben we een oproep voor alle zandvoorters die in het bezit zijn van een computer en weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Want op een andere manier is er niet. Maar je kan in ieder geval je ervaringen over het nieuwe parkeerregelsysteem kenbaar maken aan de gemeente. Maar de gemeente houdt voor alsnog bij het standpunt van de wethouder, die, uit, die dat interview hebben we twee weken geleden uitge, uitgezonden. Dat het slechts over een, een kleine groep mensen gaat in Zandvoort. En dat het, die downsizen alle klachten wel. En wat me ook trouwens opviel, is dat het waarschuwen van de handhavers ten aanzien van verkeer parkeren. Nou, die zouden in het begin ook uh, rustig, rustig, uh, uh, rustig opstarten, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik heb wel auto's gezien met drie of vier van die bonnen erop, hoor. <lacht> Echt waar? Dus dat gaat ook al uh, los. Dus daar gaan we eerst even, en daarna gaan we naar uh, Pride at the Beach. En, uh, en uh, ja, van de week hebben ze bij mij in de straat, uh, op de Van Lennepweg... Uh, hebben ze eindelijk de borden geplaatst, uh, trouwens. Dat het uh, betaald uh, parkeer is en, uh, en uh, ja. vergunninghouders... Uh, en uh, met zo'n uh, nummer erbij wat je in kan tikken op de app uh, om te parkeren. Die borden hebben ze aan de lantaarnpalen opgehangen met tie-wraps. Ziet er een beetje armoedig uit. Maar er staat in ieder geval iets nu, dus ook de toeristen weten dat ze daar niet zomaar kunnen gaan parkeren. Maar dat ze er wel voor moeten betalen. En, ze... en als ze dan willen betalen, dan moeten ze op de hoek van de Vondellaan zijn. Want daar staat voor het hele gebied één parkeerautomaat. Zet er dan ook even bij hoe ver het is. Het is wel handig voor te weten voor invaliden hoe ver ze dan moeten kruipen. Ja, dit het is, het is, het is, het is, het is waanzinnig. Goed, ja maar daar is het over straks gestructureerd meer uh, nieuws. Half vier evenementen agenda. We gaan er uitgebreid bij stilstaan. We gaan uh, ook even uh, stilstaan uh, bij een aantal andere zaken dit uur. Dus ik zou zeggen genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En we hebben heel veel lekkere muziek hoor, ook in het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Waaronder, ja, we hebben hem al een hele tijd uh, niet meer gedraaid op de radio. Dus het werd er weer eens uh, tijd voor. Michael Jackson! We hebben maar uh, zijn single Liberian Girl voor je uitgekozen. In de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 Uh, afkomstig van een geweldige LP van Michael Jackson. De LP ja, Bad is dit uh, afkomstig, de Liberian Girl. We hadden beloofd, hè? de nieuwe single van uh, Straumaaien, onze zuidenbuur. Tezamen met Camilla Cabello mm. en Mon Amour. En avant, Nathalie. Puis, tout de Laura. Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.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 Ik n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours euh, Mais pourquoi, heb la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi, ce qu'il a de plus que moi Leuk hè? Camilla Cabello samen met uh, inderdaad uh, onze uh, zuiderbuur. Vorig uur draaiden we allemaal met uh, Formidable. En dit was uh, de nieuwe single Mon Amour. Nou, daar gaan we weer hè, het parkeren. Ja, Want, uh, ja. gaat u er maar even. Uh, wat, wat, wat is er allemaal <laughs> gebeurd? Uh, gaat alweer, u, de, gaat uh, u er maar even rustig uh, voor uh, zitten. Oké, okay, nou he, bij, de, bij deze is he, Heb je even? Jazeker. Het online parkeervergunningssysteem Parkstart zorgt in Zandvoort al enige weken voor grote frustratie onder de bewoners. Het systeem zou niet gebruiksvriendelijk zijn, onterechte foutmeldingen geven en bovendien gebruikers met regelmaat uit het systeem gooien. Het is gewoon onduidelijk. Het is voor veel mensen echt te ingewikkeld om te begrijpen. Al dus de Zandvoortse Claudia Riemersma in een interview met wat ze had met de NH Nieuws. In het systeem kunnen Zandvoorters de auto's van bezoek aanmelden via hun vergunning door het invoeren van kentekens. Ook wanneer bewoners ergens anders in het dorp parkeren, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, moet de eigen auto via het systeem worden aangemeld. Sinds 1 juli is in Zandvoort namelijk, zoals wij al weten, in alle wijken betaald parkeren ingevoerd. Maar het aanmelden van auto's via het parkeervergunningssysteem blijkt gebruikers onvriendelijk en ingewikkeld te zijn. Parkstart heeft namelijk geen app... en moet dus via een smartphone of laptop geopend worden in een webbrowser. Je zou maar 90 jaar zijn, dan ben je nu al het spoor bijster. Kentekens invoeren op een site sla je uh, uh, site op de telefoon. Dat is onhandig, al dus Claudia Riemersma. Zeker voor ouderen, die begrijpen het gewoon niet. Sommigen hebben niet eens een laptop Laat staan, een smartphone. Dat geldt voor buurtbewoner Attie van Diemen... Daar geldt het namelijk ook voor. Ik heb geen idee hoe het werkt, laat ze weten. Heel veel ouderen gebruiken hun mobiel niet voor het parkeren. Laatst kreeg ik een waarschuwing van de handhaving... toen ik zei dat ik me niet kon aanmelden. Toen vroegen ze, u heeft toch een mobieltje? Vertelde mevrouw Van Diemen. Waarom gaan ze daar automatisch van uit... dat je een mobiele telefoon zou moeten hebben? Toch kunnen ook jongeren Zandvoorts niet altijd overweg met Parkstart. Riemersma kon lange tijd niet eens inloggen in het systeem. Door elke dag te bellen is het mij na acht weken gelukkig geregeld. Acht weken, u hoort het goed. Maar er zijn zoveel mensen die nog steeds problemen hebben met het inloggen. Zelfs wanneer je als bewoner eenmaal in het systeem zit, gaat er van alles nog mis. Voor mijn gevoel werkt het vaker niet dan wel. Aldus de zandvoorter Elko Zwart. Dan staat er bijvoorbeeld dat je niet voldoende saldo hebt om een auto aan te melden... terwijl er gewoon genoeg geld op staat. Het is onduidelijk hoe het werkt. Je krijgt de hele tijd foutmeldingen... en niemand geeft een goed antwoord op hoe het nou uh, eigenlijk zou moeten, gaat hij verder. Ik heb al meerdere keren contact opgenomen met de parkeerservice en de gemeente... maar die verwijzen alleen maar naar elkaar. Ja. Dat vind ik nog het ergste, dat er niet goed gecommuniceerd wordt naar de bewoners. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, bevestigt Rimasma. De gemeente wil graag een digitaal parkeersysteem... maar ze zijn zelf nog niet digitaal voorbereid. Het werkt nog niet, maar ze hebben het uh, al wel ingevoerd. NH-nieuws heeft de afgelopen tijd diverse zandvoorters gesproken... Met die dezelfde problemen hebben met het systeem. Dat zijn niet de enige klachten die binnenkomen... zodat iedereen tegen betaling in een woonwijk mag parkeren... staan in de straten, zeker op mooie stranddagen... vol met auto's van toeristen en dagjesmensen. Daarnaast vinden bewoners het uurtarief... En de vergunningen te duur. Een aantal Zandvoorters is dan ook uh, van mening dat het nieuwe parkeerbeleid meer problemen heeft gecreëerd dan opgelost. De gemeente Zandvoort laat in een reactie weten bekend te zijn met de klachten. Maar benadrukt ja, ja, dat slechts een klein percentage van de inwoners problemen ervaart bij het gebruik van de vergunning. Hierbij gaat het om kleine gebruikersfouten, zoals het afmelden van een kenteken waar nog mee, uh, wordt, ge, waarmee. ...geparkeerd wordt of inloggen op twee verschillende apparaten... ...waardoor men een foutmelding krijgt, al dus een woordvoerder. De overstap van een vignet naar een digitale vergunning is altijd even wennen. Zo downsizen ze het probleem. De gemeente wijst erop dat bewoners hun vragen over het systeem... ...neer kunnen leggen bij parkeerservice Zandvoort. Ja, niet bij de gemeente. En voor ouderen zonder mobiel is het uiteraard mogelijk... ...iemand anders te machtigen voor het aanmelden van bezoek. Ook kunnen ze hulp vragen aan bijvoorbeeld kinderen of buren... Je zou een mantelzorger dan krijg je dit er ook nog een keer bij. Goed, en maar de gemeente heeft ook een goed initiatief, zoals ik al zei. Want sinds een kleine maand is dit een nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort actief. En dat maakt flink wat los in de badplaats, zoals u zojuist heeft kunnen horen. Het is in ieder geval onderwerp van gesprek in Zandvoort. De gemeente gaat het nieuwe beleid dit najaar dan ook goed onder de loep nemen. En ik meen toch ergens een keer opgevangen te hebben... dat er iemand zei dat ze ook wellicht tussentijds zouden gaan uh, evalueren... Van de, van de ja, ze, ze gaan nu wel kijken tussentijds. Je had het net over dat park, oh, Parkstad. Even, even tussendoor dan. Ja. ja, er zijn dus inderdaad al heel wat klachten over dat Parkstad onder meer binnengekomen. En ze hebben inmiddels, ik kreeg toevallig van de week ik op, op mijn app die ik zelf heb, heb aangelegd voor Parkstad. Krijg ik een melding dat er een paar wijzigingen waren doorgevoerd om het gebruiksvriendelijker te maken. Dus ondertussen doen ze wel iets Maar het blijft natuurlijk een zeer amateuristisch systeem Maar nou mag je door Goed, uh, nou, nou, nou, goed Ik ga even, verder, even terug De gemeente gaat in ieder geval het nieuwe beleid dit najaar uh, Dan ook goed onder de loep nemen Omdat het nog even duurt stelt de gemeente Zandvoort U nu alvast in de gelegenheid Om situaties en of ervaringen te delen met de gemeente u kunt, dan heb ik het weer over de gemeente. Hè. U kunt denken aan toegenomen parkeerdruk in uw wijk sinds de invoering van het nieuwe parkeerbeleid. Of veel zoekverkeer door uw straten. Robert soort... Jan? <laughs> ja, Ik nou, dacht meteen aan jou toen ik, ik was. Had al, ik dacht morgen al bijna knokkerij in de straat. Dit soort situaties met tijdstip en locatie kunt u nu al melden. Nou komt ie hoor. De meldingen worden meegenomen met de inventarisatie die in oktober plaatsvindt. U kunt het formulier, als u een computer heeft tenminste. Op via de website van de gemeente. En nou komt het een heel lange verhaal: http://surveyanalyse.analyse.com/slash survey/slash link-index? Pit met een D is gelijk D6S6HENT. Ja, Situatie... dat is achter de schermen al bijzonder. Oké, okay, maar goed. Ja, uh -huh. Eenvoudig gezegd, ga naar de website van de gemeente. Dan kan je hem downloaden. Maar ik vond het wel een leuke toevoeging. Dus voor de snelschrijvers. Maar ja, je moet dus wel een computer hebben. Het formulier is niet om een melding te doen over zaken... waar direct op wordt gehandhaafd moet worden. Zoals bijvoorbeeld een auto die uw oprit blokkeert. Want daarvoor kunt u terecht op een uh, uh, zandvoortverkeerd geparkeerde auto, streep, fiets en andere voertuigen. Ook dat zal ongetwijfeld via de gemeente de, nieuwe, de vernieuwde gemeentelijke website te benaderen zijn. Oké, okay, nou we zijn er nog lang niet uh, klaar mee, uh, zullen we maar zeggen. Nee, aan de... Weet je wat jij altijd uh, zei dan? <laughs> Wordt vervolgd. <laughs> Gaan we het einde hiervan nog meemaken? Word, word vervolgd, ja. ja. In ieder geval, ja, ik zei het net, uh, dat, uh, dat Parkstart, uh, dat, uh, dat systeem... Het, het, het vreemde vind ik wel trouwens, dat, uh, dat, dat moet ik er dan even bij zeggen, dat uh, al die mensen die uh, nu klaag hebben, die dan vorig jaar onder een steen gelegen, want vorig jaar hebben we op proef die uh, bezoekersregeling al uh, ingevoerd gekregen, ook met uh, die app. En toen liepen we ook al tegen diezelfde problemen aan. Dus uh, ja, dat, een, dat het nu aan een grote klok wordt gehangen terwijl het vorig jaar ook zo was, dat is wel uh, enigszins vreemd. Uh, maar goed. We hopen dat uh, uiteraard, uh, ze er wat, uh, uiteindelijk wat uh, mee gaan doen. En dat het uh, toch een uh, beter uh, systeem uh, gaat, uh, worden, ik zeggen. Uh, gewoon opnieuw naar de tekentafel, zoals dat heet. albert jan Ja. Tekentafel, <laughs> ja, ja. Ja, ja. En niet, uh, niet in het najaar evalueren, maar nu evalueren. Ja. De, de single van uh, Alistair Moyet en uh, All Cried Out. Wil je meekijken trouwens? We zijn er nog tot aan vijf uur uh, in uh, de studio. En daarna geen Fred, want hij is even op uh, vakantie. Maar uh, binnen een paar weken dan hoor je hem uh, vast zeker weer... met uh, entertainment view na vijf uur. Wij zijn er nog wel tot aan vijf uh, uur. www.zfm-live.nl kijk je live mee. En het is uh, volgens mij precies half vier. Uh, Albert-Jan, weer je er klaar voor de evenementenagenda? Ja, en er staat eigenlijk maar één ding op, hè? En dat is natuurlijk de Pride. Oh ja, de Pride. De Pride at the Beach. Want dat is de barst los drie dagen lang, uh, uh, de, de Pride uh, in Zandvoort. Zoals gezegd, Pride at the Beach vindt dit jaar vanaf morgen tot en met dinsdag 2 augustus plaats. In ons mooie dorp Zandvoort aan Zee. Zandvoort is een bad en raceplaats die staat voor diversiteit en verdraagzaamheid. De organisatie, ondernemers, gemeenten, sponsoren, vrijwilligers, ambassadeurs... hebben wederom handen in één geslagen om deze boodschap massaal uit te dragen de komende dagen. Het programma van de, deze zesde Pride at the Beach, onderdeel van Pride Amsterdam die maandag begint... is dit jaar diverser dan ooit. De parade, van parade tot kerkdienst en klassieke concerten. Van lezingen en tochten tot knallende feesten in het centrum en op het strand. Met enerverende optredens en spraakmakende tentoonstellingen op de boulevard en in het museum. Met gevarieerde activiteiten voor 5-jarigen, 15-jarigen, 25-jarigen, 50-jarigen en 85-plussers. Voor elk wat wils. Zandvoort wil laten zien dat je hier als bewoner en toerist... altijd vrij en veilig jezelf moet kunnen zijn. In alle seksuele en genderdiversiteit. Uh, radio, bij ook. ZFM. Zandvoort zal maandag 1 augustus rondom deze editie van Pride at the Beach... een speciale uitzending gaan verzorgen vanaf locatie vanuit het raadhuis. En dat is uiteraard te beluisteren via de bekende kanalen. In ieder geval, Radio ZFM is er ook bij... En wel live op 1 augustus uh, vanuit het raadhuis. De burgemeesterkamer hoorde ik zelfs. Zo, nou, nou ja. Maar ja. oh, is dat die leeg dan? Ja, de, ja, ja, ja, ja, je zit ook in de haren tegenwoordig. Oh, oh, zit die te ook gaan. al in de <laughs> Maar goed, in ieder geval op het Raadhuisplein is er op 1 augustus uh, at the Beach live podia optredens op diverse podia. En uh, er is een uitgebreide uh, brochure waarin het programma staat uh, geschreven. Een plattegrond van Zandvoort waar de diverse activiteiten uh, te bezichtigen zijn en waar je aan deel kan nemen. Maar kijk voor een uh, uitgebreide uh, programmaoverzicht even in de Zandvoortse Korant. Of ga als je een computer hebt www.prideatthebeach.com www.prideatthebeach.com Verder hebben we natuurlijk uh, ook de, de andere activiteiten... zoals zijn de cultuuragenda en natuurlijk ook uh, het raadhuis uh, Zandvoort met het Pop-Up Museum. Ga daarvoor en ook voor de activiteiten in en omtrent de uh, beach, uh, Pride at the Beach activiteiten van het museum... kan je ook even naar de website gaan www.zandvoortsmuseum.nl dan hebben we natuurlijk nou, goed Pride at the Beach. Dus drie dagen morgen, maandag en dinsdag. Dan hebben we op 5 augustus weer uiteraard de vertrouwde Ibiza-markt van 12 tot 6. En dat geldt ook voor 12 augustus. Wederom een Ibiza-markt. Wel even vraag ik uw aandacht alvast voor een mooi evenement eind september. Het is ooit heel klein begonnen, maar inmiddels gigantisch uitgegroeid tot een geweldig evenement. En dan heb ik over het Vintage at Zandvoort. En dat het gepruttel van luchtgekoelde motoren zal weer te horen zijn. V vintage het Zandvoort. Het VW-seizoen start ook dit jaar weer in Zandvoort in het weekend van 22 tot en met 25 september. Onafhankelijk van het weer, het evenement gaat door. Prachtig evenement met deze ja, kevers. Dan wel van die busjes. Uh, uh, vintage, uiteraard. Wauw, die zijn mooi. Van 22 september tot en met 25 september. Dus liefhebbers, zet die datum vast in uw agenda. Maar we gaan natuurlijk eerst drie dagen onderduiken, om het zo maar eens te zeggen. Bij Pride at the Beach. Dankjewel, Albert-Jan. Ik kreeg meteen een, een bericht op ons bericht over de burgemeesterskamer. <lacht> nee, echt waar. hè? Komt, kom net binnen via de redactie van: nee, de burgemeester die, die zit nog niet in. In die, zit, die zit wel in Zandvoort, maar hij is op vakantie. Dus, oh, uh, nou, mocht de, u. dus vandaar dat de burgemeesterskamer nu beschikbaar is voor de radio, kan ook gebeuren natuurlijk. Dus aankomende maandag vanaf de burgemeesterskamer, de uitzendingen van de, van de lokale omroepen ZFM tijdens Sprites at the Beach. Hey, hey, hey, oh. Ik kan er niks aan doen. Het gebeurt gewoon.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 En geheel terecht is de Nederlandstalige muziek heel populair. Ook deze van Flemming en uh, Automatisch. Ja, dit is iets heel anders. Uit de, uit de jaren zeventig uh, inderdaad. Uh, Sweet Sensation. Mooi, toen had je nog van die uh, Verzamel-LP's. En dit was uh, de Super Superhits. En nou had ik uh, toevallig net een... Uh, kwam ik een oude jingle tegen van uh, mezelf... Uh, toen ik nog uh, Rob van der Velden heette op de radio. Zeeschuimende Superhits met Rob van der Velden. <lacht> en dat moest ik meteen aan denken aan de Superhits. Uh, maar goed, uh, Sweet Sensation en uh, Set Sweet Dreamer... We gaan het hebben over uh, ja, eigenlijk geen uh, leuk, uh, leuk onderwerp. Maar het moet toch even: de apenpokken. Ja, klopt. We hebben natuurlijk de Pride at the Beach. Pride in Amsterdam begint aanstaande maandag. En de volgende bijdrage van onze collega's van NHTV komt ook uit Amsterdam. Vandaar dat ze het over maandag hebben. Maar binnen de homo-gemeenschappen zijn er zorgen over het tempo waarop de GGD tegen apenpokken vaccineert. Sinds het begin vorige week worden dagelijks honderden mannen uit de risicogroep uitgenodigd voor zo'n prik. Mijn grootste zorg is dat de uitbraak niet wordt ingedampt en dat wij daar de schuld van krijgen. Al dus één van hen. De meeste besmettingen uh, uh, uh, in Nederland zijn tot nu toe gevonden bij mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Dit is dan ook een, een van de risicogroepen die sinds afgelopen maandag of voor een week de vaccinatie kunnen krijgen. Onze collega's van NHTV. Uh, eerst even, uh, ik denk de Formule 1 dat die uh, open staat. Uh, ja, ja. Uh, yeah, yeah, yeah. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, ja, gaan we door. Dan gaan we door. Onze collega's van NHTV uh, gingen naar Amsterdam, naar de rij Waar zo'n prik, uh, uh, uh, uh, prik tent staat. En vroeg daar om de re reacties van de diverse bezoekers daarvan. De tegen apenpokken zijn deze week begonnen. In de rij kunnen mensen die daarvoor uitgenodigd zijn een prik halen. Mensen bij dat is er gebeurd. Blij dat het uh, mogelijk is? Ja, zeker. Maar. Dechtijd. Er zijn ook zorgen over het feit dat er niet al eerder is begonnen. Ja, ik hoor uh, genoeg mensen om me heen die uh, nu monkeypox hebben en wel een hele tijd vragen om het vaccin. Dus uh, voor veel komt het te laat eigenlijk. Twee mannen die contact zochten met AT5 delen deze zorg, ze willen liever niet herkenbaar in beeld. Mijn grootste zorg is dat het vaccineren veel te langzaam duurt en dat op deze manier de uitbraak niet wordt ingedamd uh, en dat wij de schuld daarvoor krijgen. En met wij bedoel je? Uh, homoseksuele en biseksuele mannen. Ja, want op dit moment zijn mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen... een van de risicogroepen die als eerst gevaccineerd worden. De mannen die wij spreken vinden niet alleen dat er eerder begonnen had moeten worden... ook vinden zij dat het nu niet snel genoeg gaat. De GGD reageert als volgt. We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil worden gevaccineerd. We hebben alle zeilen bijgezet om dit ook zo snel mogelijk te doen... Echter willen we dat dit ook zorgvuldig gebeurt... en hebben we te maken met mindere beschikbaarheid van bijvoorbeeld personeel in de zomer. Ik snap dat de GGD daar moeite mee heeft... maar dan moet er van buitenaf uh, moet er toch meer geld voor beschikbaar worden gesteld... zodat we gewoon uh, toch mensen op, uh, op een ja, freelance basis kunnen inhuren daarvoor. En dan is er nog iets, want aanstaande maandag begint de Pride Week. En dat versterkt de angst die we de mannen eerder al hoorden uitspreken. Uh, er wordt al de afgelopen weken in het nieuws veel gewaarschuwd over uh, Pride... Is een, is een event waar heel veel verspreiding zou gaan, kunnen gaan plaatsvinden. Uh, dat het dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren en dan er wordt gezegd, zie je wel, uh, inderdaad, de homo's hebben het gedaan. De GGD laat verder weten de komende tijd zoveel mogelijk op te schalen. Waar maandag 50 mensen gevaccineerd werden, zijn dit er sinds dinsdag 100 per dag en vanaf volgende week 200 per dag. Van daaruit wordt verder opgeschaald. Wel benadrukt de GGD dat alles afhankelijk blijft van de beschikbaarheid van personeel. Ja, een duidelijk verhaal inderdaad van onze collega's van NH Nieuws over de vaccinatie tegen de apenpokken. Ja, heerlijke muziek nu. 74, 75, de Cornels. Voor de goede muziek moet je bij CFM zijn. joh, de, de Cornels. Uh, ja, komt ja. Geniet van de zomer en luister naar ZFM. Ja, we hebben nog een mooie dit voor je. Dat is uh, deze. Een lekkere disco klassieker van uh, Phil Fern en Galaxy. En What Do I Do. We danced so tight I could not let you go I know it's been a long time But I'm calling Cause I've got to be with you Must you keep me waiting I've got to be with you Don't you let me go I never told you that I love you Cause I could never take for granted would feel the same Now I can't take the weight En Kelsey hoor je met uh, What Do I Do? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, ik was even bezig met de buienradar uh, net. Ja. Want uh, zo dadelijk gaat de kwalificatie beginnen natuurlijk op de hungaro -ring. Ja. Dus ik denk van, ja, ik ben benieuwd of het daar nog uh, aan het regenen is. Dus uh, ik zat op de buienradar op de Hungaro-ring. en uh, wat denk je, die buienradar uh, overbelasten uh, op dit moment... Uh, ik krijg dus wel dat er op dit moment zou zijn dat het 3,1 millimeter naar beneden komt. Dat is behoorlijk. Ja. Met ook onweer erbij. Alleen het buienraderplaatje, dat werkt even niet op de buienrader. Nee, maar mensen die naar ons luisteren, die kunnen rustig blijven zitten. Want daar is het droog waarschijnlijk waar ze zitten. En wij gaan natuurlijk ook het derde uur de kwalificatie voor u volgen. En als er wat te melden valt, zullen we dat uiteraard zeker ook niet nalaten. Zo is het maar net. Goed, ik heb nog een uh, mooi bericht. En uh, de oplossing heb ik ook al. Hoe vind je die? Uh, want uh, oproep aan foutparkeerders fietsen. Het is een groot probleem. Vooral op drukke stranddagen staat de strandafgang van de KNRM... KNRM met een reddingsboot het strand opgaat... vaak overvol met fietsen en bakfietsen en scooters. Ondanks allerlei borden met waarschuwingen is het bij een lemering een woud van aan tweewiel, tweewielers... wat de redders belemmert om snel te kunnen uitvaren. Om dit probleem extra onder de aandacht te brengen... heeft de gemeente nu een groot opvallend spandoek opgehangen. Nu maar hopen dat dit wel voldoende opvalt... en dat de fietsers, fietsen en scooters voortaan in de daarvoor ingerichte groene vakken worden geparkeerd. Is het misschien een oplossing om daar ook betaald parkeren in te voeren? <laughs> Met uh, nog een aparte fietsapp. Ja, en een hoog tarief. Heel een, hoog tarief. Een, een fietsapp erbij of zo. Ja, een fiets fietsparkstart app erbij. Ja, klopt. Nee, <laughs> nou maar... ja, wat ze wel kunnen doen natuurlijk... is uh, op die plekken als, uh, als het verboden is om je fiets uh, daar neer te zetten... om te gewoon uh, te gaan handhaven daarop. Dat is ook misschien wel een idee, hè? Ja, dan moet je wel een stoeltje meenemen. Want je hoeft niet te gaan wandelen. Je kan gewoon gaan zitten. Ze komen vanzelf. Ja, dat <laughs> nou ja, of uh, inderdaad een, een grote fietsstalling, uh, aan uh, op de boulevard uh, creëren. Ja. En dan uh, gewoon zeggen van daar kan je je fietsen neerzetten en alles wat je op de boulevard neerzet. En als je ook over de boulevard heen fietst bijvoorbeeld, ja. dan uh, krijg je een boete. Ik denk maar... dat dat uh, de oplossing uh, zou moeten worden voor het probleem. Ja, maar ik wil ook straks in het weekend over de boulevard rijden. Maar dat doe ik ook niet meer in de rest van mijn leven. Want dat is levensgevaarlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Inderdaad. Zeker op drukke dagen. Ik bedoel, ik bedoel, fietsen komen van links en rechts. En uh, wielrenners er nog een keer tussen door. En als je pech hebt ook niemand een auto van de verkeerde kant. Ja, maar dat is, ja, dat is voor Pride at the Beach. Ja, dat dus. is ja. van de verkeerde kant. Maar uh, uh, Zandvoorters, blijf weg van die Zuidboulevard in het weekend. Zeker wat mooie dagen. Want het, is, uh, het gevaar van een ongeval is erg groot. Oké, okay, nou, een gewaarschuwd mens telt voor uh, twee. Maar inderdaad, een hele serieuze oproep van de KNRM: hou daar uh, rekening mee. Gisteravond was het ook nog uh, datzelfde onderwerp uh, bij, uh, van de andere KNRM uit het uh, land, uh, bij Hart van Nederland, ook nog een hele reportage daarover. Want die hebben datzelfde uh probleem als wat ze hier uh, in uh, Zandvoort hebben met uh, inderdaad uh, die, uh, die scooters en die elektrische fietsen tegenwoordig. En dan heb je nog die dikke bandenfietsen trouwens, weet je wat die dingen kosten, albert zo rond de 5000 euro tussen de 3,5 en de 5000 euro en die je je voorbij en er zitten allemaal uh, ja. allemaal jonge lui op zeg maar Heerlijk, ja, van... wou... mooie, mooie fiets. Ik wou vanmorgen even de fiets lenen van een collega. Ja, een boodschap hij is doet. wel elektrisch. <laughs> toen zei ze: van, Hij is elektrisch. En ja, wat Lama, zei jij toen? Ja, laat maar. Ik ga ja. wel lopen. Opa gaat wel lopen. Ja. Dat, dat nou, maak ik dankjewel. er dan weer van. Ja, oké. Okay. Nou, uh, wil je nog een uur uh, mee presenteren of niet? Jazeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Want, open en dicht? Hè? Want inderdaad uh, regent het uh, in Hongarije op de ring. Uh, je hoort het zo meteen in het uh, volgende uur als we de kwalificatie volgen.